5 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Woningen zonder gas, minder gas naar het buitenland. Maar ook het bedrijfsleven moet snel van het gas af. En dat is nog niet zo makkelijk. En bij de Volvo Ocean Race viel een man overboord. We spreken zo hoe het staat met de veiligheid in de wereldberoemde zeilrace. Nu is het NOS-journaal Katrien Straatman.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 De posters hingen sinds begin februari onder meer in bushokjes... en riepen toen ook al heftige reacties op. De zoenende mannen zijn inmiddels alweer een tijdje... uit het straatbeeld verdwenen. Forum voor Democratie en Denk komen niet in het Amsterdamse college. Volgens de informateur ziet geen van de partijen... een coalitie met Forum zitten. GroenLinks, de grootste partij van Amsterdam... wil niet verder praten met Denk. Forum en Denk hebben beide drie zetels... naar de gemeenteraadsverkiezingen. Twee Griekse militairen blijven voorlopig vastzitten in Turkije. De twee staken begin deze maand na eigen zeggen... per ongeluk de Turkse grens over tijdens een patrouille. Turkije beschuldigt hen van spionage... omdat ze in een militaire zone waren.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 Grapperhaus was naar de Tweede Kamer geroepen omdat de imam... de Rotterdamse burgemeester Abu Talib een afvallige moslim zou hebben genoemd. De Amerikaanse oud-wielrenner Lance Armstrong komt niet naar België om... vlak voor de Ronde van Vlaanderen een toespraak te houden voor een groepje zakenlieden. Zijn aangekondigde bezoek stuitte op veel onbegrip bij een aantal instanties. Die zeiden niet te begrijpen dat een dopingzondaar als Armstrong zomaar weer welkom is bij een wielerwedstrijd. Armstrong heeft nu afgezegd, officieel wegens privéomstandigheden. Het weer bewolkt en regenachtig, maar in het noordoosten tot de avond droog. Morgen opnieuw bewolkt en wat meer regen dan vandaag. En dan wordt het een graad of zeven. En dat het regent, Kees kwaks bij de AWB is goed te merken ook op de weg, hè? Ja, dat is zeker goed te merken. 600 kilometer ruim. Het is uh, anderhalf keer een avondspits, dus Het is gewoon uh, extreem druk. Zeker in de Randstad, Regio Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dan merk je dat goed. Waar gaat het vooral mis? Naar nou, de A12, Arnhem richting Den Haag. 8 kilometer tussen Driebergen en Hoograven, 20 minuten, dat is een ongeluk. Op de A20 richting Gouda een ongeluk bij Rotterdam-Krooswijk... vanaf Ketelplein in de file, een half uur vertraging. Een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Dat kost 20 minuten extra voor het stuk tussen Hank en Werkendam. Dan de A27, Almere richting Gorkum. file rijden over ruim 16 kilometer tussen Beeldhoven en Haagstijn... Een kapotte auto levert vertraging op op de A59 richting Os... vanaf het knooppunt Zonzeel. Een half uur vertraging tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Polder. En in het noorden vertraging op de N33, Veendam-Eemshaaf in beide richtingen. Kort bij de aansluiting met de A7... en zijn daar technische problemen met een brug. Haal neer uit je zaterdag met de combimodellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt.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 NOS NTR. Minister Wiebes waarschuwde al dat het dichtdraaien van de gaskraan pijn doet. Dat is een exercitie die voor heel veel partijen, ook grootverbruikers, heel veel betekent. Dat is geen pretje. Dat zijn echt hele grote stappen. En die grootverbruikende bedrijven maken zich inderdaad zorgen. Mark Visser. Nieuws Go. Zo'n 200 bedrijven moeten binnen vier jaar van het Groningse gas af. En dat is nodig omdat er minder gas opgepompt kan worden... vanwege de aardbevingen. Maar de industriële grootverbruikers weten nog lang niet zeker... of het binnen vier jaar ook lukt. Hier bij mij in de studio, economieverslaggever Rob Koster. Rob, willen ze het wel echt... Ja, alle bedrijven die we spreken en ook de Club van Grootverbruikers van Gas... zeggen begrip te hebben voor de vraag van minister Wiebers... om van dat Gronings gas af te gaan. Maar er zijn nog heel veel vragen bij die bedrijven hoe dat dan precies moet. Zo waren we onder meer bij de grootste gasverbruiker van Nederland... en dat is de kunstmestfabriek van het Noorse Yara in het Zeeuwse Sluiskil. Wij gebruiken dus ongeveer 2 miljard kuub aardgas per jaar... waarvan ongeveer driekwart hoogcalorisch gas al op dit moment sinds 1998. En de rest is inderdaad nog Gronings gas... Uh, wij zijn bereid om mee te denken hoe we daar uh, verder uh, vo naar volledig uh, hoogcalorisch gas kunnen gaan. Uh, maar dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Zowel technisch, hè, kan het technisch? En wat betekent dat dan voor, uh, voor de fabriek? En uh, nou ja, binnen welk kader moeten wij dat doen? Het is allemaal leuk en aardig de voorwaarden, maar in de brief staat binnen vier jaar moet het afgelopen zijn. Ja, maar uh, uit de gesprekken ook met het ministerie... blijkt wel dat het allemaal niet zo heel erg eenvoudig is om dat zomaar te doen. Dat er ook meerdere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Dus nogmaals, wij staan daar positief tegenover. Maar we moeten wel kijken van hoe we dat op de meest slimme... snelste, efficiëntste en meest kosteneffectieve manier doen. Ja, de kunstmestfabriek, om even een beeld te krijgen... gebruikt net zoveel gas als 1,3 miljoen huishoudens. Dus ze vinden het daar een hele klus. En dan zouden ze kunnen overgaan van dat chronische gas op zogenoemd hoogkalorisch gas, hè, horen we. Je zou kunnen zeggen, ga helemaal van het gas af. Ja, dat heeft ook de voorkeur van klimaatminister Wiebes... Dat uh, de bedrijven niet alleen van het Groningse gas af gaan. maar ook direct een verduurzamingsslag maken. in verband met het klimaatakkoord. wat binnenkort afgesloten uh, moet worden. Maar in dit geval, hè, bij die kunstmestfabriek. zou dat betekenen dat ze overgaan op elektriciteit. En dan moeten ze een complete nieuwe chemische fabriek bouwen. want vanaf van elektriciteit kunstmest maken. via elektrolyse. moet dat dan. is een heel ander uh, procedé dan wat ze nu doen. Uh, en bovendien. Bovendien hebben ze dan zoveel elektriciteit nodig... dat ze zo'n beetje hun eigen windmolenpark op zee zouden moeten hebben. In dit geval is het een echt een heel groot bedrijf... Nee. wat heel veel produceert. Dus uh, dat kan misschien wel, maar zeker niet binnen vier jaar. Met recht wat je noemt een groot verbruiker wat energie betreft. Uh, het kan dus niet Sluis sluiskil, kan het op andere plekken wel. Ja, we waren ook bij een van de grootste papierfabrieken van Nederland... en daar willen ze helemaal van het gas af. En over op zogenoemde ultradiepe geothermie. Dat betekent dat je een gat van vier tot zes kilometer diepte in de bodem boord... en daar vervolgens kokend heet water uit kan halen. Op zeven plaatsen in Nederland wordt daar op dit moment uh, onderzoek naar uh, gedaan. Maar een garantie dat dat ook lukt, uh, uh, is er niet. En dat weet ook de baas van die papierfabriek Parenco in Renkum... de heer Raymond Jolink. De deskundigen die doen daar geen uitspraak over. We, we hebben natuurlijk nu de, de, de financiering rond om de, uh, de studiefase in te gaan... Uh, dat is gebaseerd op de aanname dat er een reële kans is om dit succesvol te ontwikkelen. Uh, we gaan dit stap, stapsgewijs doen. Dus mocht in een snelle fase blijken dat het niet haalbaar is... dan zullen we uiteraard niet verder gaan. Uh, maar de verwachtingen zijn dat, dat, uh, dat, het, dat het een reële kans is dat het een succes wordt. Ja, en dan moet je bedenken, het lijkt logisch hè, als je uh, dit zo hoort... om dat experiment met geothermie af te wachten. Maar de minister kan natuurlijk tegelijkertijd niet te veel uitzonderingen maken. Want als hij de gaskraan fors wil dichtdraaien in Groningen... dan moet er wel echt wat gebeuren. Ja, maar dat moet binnen die vier jaar dan. En als je op alle onderzoeken gaat wachten... dan. Zijn die vier jaar voorbij? Ja, dat klopt. Uh, uh, binnen vier jaar moet het gebeuren. Maar misschien moeten we zelfs wel sneller van het Gronings uh, gas af. Hè. Of in ieder geval, die gaskraan moet eerder dicht. Ja. De staatstoezicht op de mijnen heeft geadviseerd aan de minister... om terug te gaan van 20 miljard kuub naar... 12 miljard kuub. De minister gaat waarschijnlijk donderdag bekendmaken... wanneer hij denkt dat dat kan. De minister heeft zich geschaard... achter het advies van de staatstoezicht op de mijnen. heeft alleen gezegd... "Ik moet even nadenken hoe snel dat kan. Hè? Want we kunnen niet met z'n allen in de kou zitten... als we bijvoorbeeld zoals een paar weken geleden... heel veel gas moeten verbruiken omdat het buiten heel erg koud is. Dus het is even de vraag wat de minister donderdag in het kabinet zal brengen. En als er niks geks gebeurt, wordt daarna bekendgemaakt... Uh, hoe snel die gaskraan van 20 naar 12 miljard uh, dichtgedraaid kan worden. En hangt het nu alleen van die grote bedrijven af? Nee, we exporteren bijvoorbeeld ook naar het buitenland... Hè, naar onze buren, naar Duitsland, België en Frankrijk. De Duitsers, tenminste één partij in Duitsland... heeft al laten weten dat het op korte termijn al heel snel flink minder kan... Er zijn ook signalen uit Frankrijk... Uh, dat ze misschien met wel uh, iets minder aardgas uit Groningen toe kunnen... dan uh, tot nu toe is Heeft dat ook een prijs voor? Nee, want hoe komen we dan afspraken niet na? Er werd vroeger gezegd van ja, dat kost ja. Het ook ons geld. Ja, nou ja, goed. Be, er wordt wel gezegd, er zijn contracten. Die zijn er natuurlijk ook. Maar het gaat niet al, alleen om contracten, zegt de minister. Want het zijn ook onze buren. En net zoals dat wij uh, een paar weken geleden... als het plotseling 12 graden vriest... niet uh, met onze kinderen in de kou willen zitten... geldt dat natuurlijk ook voor de buren. Ja. Dus je kan als... Uh, eh, om het maar even in Twentse zeggen, goed, na, naboerschap... Uh, niet zomaar die gaskraan dichtdraaien... maar ook daar weten ze natuurlijk, lezen ze de krant... weten ze wat er in Nederland aan de hand is... en doen ze hun best om zo snel mogelijk uh, alternatieven te vinden... voor het Groningsgas. Over het zelf kan die nog wel doen, want we hebben het nu steeds over de bedrijven... Kan de overheid wat? Ja, je kan ook Gronings gas maken, zeg maar. Gronings gas is eigenlijk laagkalorisch gas. Dat, dat heeft te maken met de chemische verbindingen in dat gas. Uh, als je bijvoorbeeld gas uit Rusland of uh, uh, Noorwegen importeert... en je mengt dat met stikstof... dan krijg je gas wat min of meer gelijk is aan dat gas... wat we uit Groningen oppompen. En dat betekent dat de bedrijven, maar ook jij en ik thuis... dat gas dan op, uh, alsnog prima kunnen gebruiken... Uh, voor de cv-ketel en mm. het gasfornuis. Uh, het enige probleem is, uh, dan moet je wel genoeg stikstof hebben. Er wordt al heel lang gesproken over de bouw... van een stikstoffabriek om ja. op die manier het probleem op te lossen. kost ook wel weer veel geld. Het kost, het, tijd. Veel, het kost veel geld en het kost, ik geloof, een half miljard... en het kost vier jaar om die fabriek te bouwen. En de angst is een beetje, dat was in ieder geval tot nu toe het verhaal... dat tegen de tijd dat dat ding dan klaar is... Uh, je hem eigenlijk niet meer nodig hebt. Uh, en dan heb je heel veel geld weggegooid. We hebben het eigenlijk over één partij nog niet gehad. De grote bedrijven die eigenlijk de, de jarenlang van geprofiteerd hebben. Dus de NAM, Shell, ja. we hebben Exxon. Ja. Gaan die nog wat doen? Kijk... De bedrijven zeggen, wij hebben begrip voor het probleem van de minister. Want die zien natuurlijk ook wat er in Groningen gebeurt. Die zien het dreig van aardbevingen. Die zien wat dat met mensen doet. En die snappen ook wel dat het een keer afgelopen moet zijn. En dat ze mee moeten werken. En uiteindelijk toch ook een keer helemaal van het gas af moeten. Dus daar ligt niet het probleem. Ze vinden wel, hè, die grootverbruikers... dat het probleem nu heel erg eenzijdig bij de afnemer. Ja. Hè, dus bij die 200 bedrijven neergelegd wordt. Want ze zeggen... Uh, uh, kijk eens even aan. De afgelopen 50 jaar hebben Shell en Exxon en de overheid miljarden verdiend uit dat gas uh, uit Groningen. Uh, en ze uh, moeten nu maar eventjes investeren in die stikstofcapaciteiten om, om op die manier Gronings gas te maken. Zodat wij ook een beetje uh, ruimte en de tijd krijgen om ons aan te passen. En uh, bedrijven vinden het niet eerlijk dat het nu helemaal bij de afnemers uh, uh, terechtkomt: die verantwoordelijkheid mm -hmm. om minder Gronings gas te verbruiken. En niet of nauwelijks bij uh, de producenten van dat gas en de uh, handelaars van dat gas. En dat zijn dus aan de ene kant de NAM die het oppompt en Gasterra uh, die het gas verhandelt. Uh, en die hebben alle twee, die twee bedrijven, dezelfde aandeelhouders: namelijk het ministerie van Economische Zaken, Shell en ExxonMobil. Ook daar is het laatste woord. Dus wat die bedrijven betreft... zeker nog niet overgezegd. Dankjewel, economieverslaggever Rob Koster. We gaan naar de verkeersinformatie, naar Kees Quarks. Hoe is het op de weg, Kees? Druk, Mark. Ruim 600 kilometer. En er komt een probleem bij in Europoort. De A15 Rotterdam richting Europoort is dicht bij de Botlektunnel. Ongeluk met een vrachtwagen. Uh, staat nu ruim 3 kilometer vanaf Hoogvliet. Half uurtje vertraging. Ongeluk is net gebeurd, dus dat kan nog wel enige tijd gaan duren. Verder opvallend veel vertraging: de A27 Ammeren-Gorkum. bijna een uur tussen Hilversum en Haarstijn, Een drie kwartier vertraging na een ongeluk op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Zwolle Zuid en de Afrit Nieuwleuzen. Voor alle mensen met een arbeidsbeperking gelden er binnenkort nieuwe regels. Met die nieuwe regels wil het kabinet de werkgevers overhalen om de komende jaren 200.000 mensen met een beperking in dienst te nemen. Staatssecretaris Van Ardek legt in vandaag aan de Tweede Kamer uit hoe ze dat wil gaan doen. Ik heb vandaag een voorstel naar de Kamer gestuurd wat tot doel heeft om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Om het voor werkgevers makkelijker te maken. Werkgevers hebben nu te maken met veel verschillende regelingen. En om het voor hen makkelijker te maken om vacatures aan te bieden. En tegelijkertijd ook een voorstel waardoor mensen die aan het werk gaan, vanaf het eerste uur dat ze werken aan hun portemonnee werken, dat ze meer overhouden dan een uitkering. Politiek verslaggever Marleen de Roy, wat is het idee achter die nieuwe regels? Nou, simpelweg dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan. Op dit moment zit meer dan de helft van de mensen met zo'n arbeidshandicap thuis. 60 procent, om precies te zijn. En dat heeft twee redenen, zegt het kabinet. Allereerst, werken levert eigenlijk bijna niet zoveel op voor die mensen. Pas als je drieënhalve dag werkt, dan merk je er ook echt wat van in je portemonnee. Dus hebben ze er niet allemaal zin in. En ten tweede, veel werkgevers vinden het... Uh te veel gedoe, papierwerk. Dus ook zij zitten er niet altijd op te wachten. En met, een, uh, met deze nieuwe regels... Uh, die heten de loondispensatieregeling. Moeilijk woord, vergeet het maar weer. Maar met die reglementen moeten die twee voornaamste bezwaren... worden weggenomen, zodat uiteindelijk... en dan heb ik het over 2050... maar op de lange termijn meer mensen aan de slag gaan. Tot wel 200.000, je zei het al even. Um, al is het maar voor een dag in de week... maar ze moeten meedoen aan de maatschappij. Maar als ik jou goed begrijp... Zitten veel werkgevers er in ieder geval op dit moment niet echt op te wachten om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Ja, het ligt er een beetje aan aan wie het vraagt, maar het kabinet denkt in ieder geval dat er nog veel veel meer werkgevers zijn die dit zouden kunnen aanbieden en geïnteresseerd zijn om dit te doen. Mits het allemaal simpeler wordt, natuurlijk. Want. Mensen met een beperking worden betaald naar hun productiviteit. Dus uh, stel je voor, je hebt zware um, autisme. Waardoor je in vergelijk met een collega die dat niet heeft... 40 productief bent. De werkgever betaalt jou dan ook voor die 40 meer niet. Want anders zou hij erop verliezen. Dus ze betalen voor die 40%. De rest tot het minimumloon, dat krijg je vergoed van de overheid. En nu moet de werkgever dat allemaal regelen. Die moet jou betalen, die 40% en de, uh, die 100%. En de rest kan hij terugvragen van de overheid. Dat verandert dan straks. Straks moet de werkgever dat zelf regelen bij de gemeente. Dus dan krijgt hij uh, uh, 40% van de werkgever. En de rest moet hij naar de gemeente toe om dat aan hun te vragen. Ja, maar dat is wel nog een, een ik zou bijna noemen, een extra probleem voor de werknemer, die, het al, ja, die, het, die al zijn best doet om aan het werk te gaan, in ieder geval dan voor 40 procent, en dan moet hij dit ook nog regelen. Ja, dan moet hij dus bij twee, of hij of zij, maar bij twee instanties aankloppen voor dat loon. En daar is dan ook heel veel kritiek op, want waarom zou je iemand met een arbeidsbeperking inderdaad meer administratieve romslomp geven? Toch weegt dat nadeel niet op tegen de voordelen, zegt althans de staatssecretaris van Ark. We hebben gezegd dat we het voor werkgevers graag simpeler willen maken. Maar dat betekent niet per definitie dat het voor werknemers dus lastiger wordt. Dat neemt niet weg dat het zo kan zijn... dat je straks inkomen moet hebben van meerdere bronnen. Van een werkgever en van de gemeente als je een uitkering hebt. Dat betekent dat we nog heel veel met elkaar moeten gaan regelen... om dit voor werknemers zo makkelijk mogelijk te maken. Dat is ook waarom gemeenten op dit moment een beetje kritisch zijn. Dat is zeker ook wel een min ten opzichte van een ander systeem wat we, wat we nu hebben. Maar in het hele plaatje, kijkend naar wat we willen... Doen, mensen aan het werk helpen, zeg ik. Ik zie een aantal minnen, maar vooral heel veel plussen. En dan onderaan de streep is er een plus als het gaat om het aan het meelaten doen van mensen met een arbeidshandicap. Ja, uiteindelijk komt die verantwoordelijkheid dus te liggen bij de gemeente om dat allemaal goed te regelen en dat goed in kaart te brengen, die mensen misschien te benaderen proactief. Of dat allemaal goed gaat, dat valt nog even te bezien, dus. En naast aantrekkelijker maken voor werkgevers, wil de staatssecretaris ook dat werken loont voor iedereen, zoals ze dat zegt. Ja. Is dat haalbaar? Ja, is dat haalbaar? Nou, voor het overgrote deel kan je wel zeggen dat er extra kan worden bijverdiend... door deze nieuwe regels. Vooral eerder kan worden bijverdiend. Hè? Dus als jij zegt, ik werk één dag in de week... omdat ik een arbeidshandicap heb op twee... Ja, dan kan je al wat extra bijverdienen. Dat klopt. Maar een deel gaat er ook op achteruit. Het gaat dan vooral om mensen die een vermogen hebben... of bijvoorbeeld een vermogende partner hebben. Die komen dan niet meer in aanmerking voor deze reglementen. Uh, dat is ongeveer 10 van alle mensen, moet je je voorstellen. En ook sparen... Uh, voor een aanvullend pensioen. Dat wordt ook lastiger. Dus ook een nadeel. Het is dan ook niet verrassend... dat er heel wat kritiek is op dit voorstel. Vermoedelijk zal dat ook nog even aanhouden, die kritiek... Uh, voordat deze hele kwestie in wet is gegoten. Politiek verslaggever Marleen Roy. En meteen gaan we het hebben over de Volvo Ocean Race. Want er is iemand overboord geslagen die is niet meer gevonden. Wat betekent dat voor de organisatie? Eerst Elisa Doolittle met pack up op NPO Radio 1. en upset Three, three, three. Do little was dat. Mark Fisher. News Go. De verslagenheid is groot bij de organisatoren en deelnemers van de Volvo Ocean Race. Gisteren sloeg de Britse zeiler John Fisher van Team Skellywag overboord en kwam in het ijskoude water terecht. Een zoektocht volgde, maar is niet meer gevonden. De organisatie beschouwt de zeiler nu als verloren op zee, zoals dat heet, en heeft condolences overgebracht aan de familie. Gertjan Poortman heeft zelf drie keer de Volvo Ocean Race gezeld en is nu ambassadeur van de finish van de huidige race. Dat is in juni in Scheveningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ja. stuurlijk ontzettend tries nieuws. Is er inmiddels al meer ja. duidelijk wat daar op zee gebeurd is? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Uh, we, we hebben nog niet goed contact uh, met, uh, met de mensen aan boord. En, uh, de boot moet eerst een haven binnenlopen en, en, en, en de crew moet gedebriefd worden voordat we uh, wat meer weten over wat daar uh, zich heeft uh, afgespeeld. Dus we weten ook niet over welke omstandigheden, of dat die reddingskleding droeg, bijvoorbeeld, of dat die was aangeleind. Dat is ook altijd een term die je hoort in de zeilschool. Ja, ja, je, we weten wel uh, een aantal dingen. We weten dat, uh, dat ze in de Zuidelijke Oceaan zaten. Net voorbij Point Nemo. Nou, dat, dat is een punt in de Zuidelijke Oceaan. Dat is eigenlijk verder van land kan je niet zijn. We weten ook dat de uh, condities uh, erg uh, testend waren. Uh, enorm testend. veel wind. Ja, ja heel, dus heel, heel, heel moeilijk. Uh, enorm veel wind. Huishoge golven. Uh, en uh, vandaar dat we eigenlijk ook weten... dat, dat, dat alle veiligheidsmaatregelen ook genomen zijn. Uh, dus uh, veiligheidsuitrusting en dat soort dingen. Uh, zwemvesten, uh, noem het maar op. Alles wat ze hebben en waar ze voor getraind zijn... om, uh, om, om die te gebruiken uh, op hun een, op een manier. En ook dat aanlijnen uh, ja, nou goed, de details weten we niet. Uh, we gaan ervan uit dat hij aangeleind zat, uh, uh, omdat men zo getraind is. Maar uh, ja, dit soort dingen moeten we wachten totdat de boot in de haven is uh, en, en, en de crew uh, de debrief heeft gehad. Maar je kunt door de kracht toch losraken, ook al ben je aangeleind? De, er zijn een hoop gebeuren. Ja. Ja, je zit echt in een omgeving van de wereld... Die, die, die, als je daar niet bent geweest, dan kan je het niet inschatten. De golven zijn, als je naar buiten kijkt en in Ruitjeshuis ziet... dan zijn de golven zo hoog. En uh, het is koud en het is uh, uh, guur en uh, mistig. En uh, de kracht van het water op, op de boot... die boot die vaart 70 kilometer per uur... Uh, schiet die van die golven af. De krachten en, en de situaties zijn zo extreem... dat dat, dat je gewoon niet kan inbeelden wat zich daar heeft afgespeeld. Ik heb drie keer daar uh, uh, gevaren. Uh, en ik probeer het me ook in te schatten. Maar ik weet ook van mezelf dat elke situatie gewoon heel anders is. Wa waarom deed jij het? Want dat zullen mensen zich ook afvragen. Als het als, als wat jij nu vertelt en het zo uh, toch wel gevaarlijk is... Wat, wat trekt dan toch aan in, in deze sport? Ja, nou ja, misschien ook wel een klein beetje de, die gegevens die ik net gaf. Kijk, de Volvo Ocean Race is een uh, is een avonturenrace rond de wereld en uh, je doet dat met de beste zeilers en de best getrainde mensen van de wereld. En uh, je mag daar dan de zuidelijke oceaan doorvaren. En als je je hele leven zeilt uh, en je mag dan een, door eigenlijk ook het mooiste stukje zeilwater varen, uh, met de beste boten en uh, tegen de beste mensen van de wereld, ja, dan, dan ga je op een gegeven ja, hoe maak je keuzes? Je weegt de plussen met de minnen af. En de plussen dat je dat mag doen, is, is ja, je cijfert het gevaar een beetje weg. Uh, en het gevaar is zeker daar, is zeker aanwezig. Maar wij, en nog steeds vind ik, uh, hoe wij onze sport benaderen, uh, dat we dat uh, op een veilige, uh, voor mij veilig genoeg, uh, manier doen. Maar het is niet de eerste uh, keer dat het gebeurt, dat, dat er zoiets misgaat? Nee, nee, nee. Het is zeker niet de eerste keer. En, uh, en, en het, is, ja, het is diep, diep triest natuurlijk. En we willen ook dat het nooit meer gebeurt. En we doen er ook alles aan. Z uh, zijn er dingen verbeterd de laatste jaren ook? Dus nou, Daar zijn echt ook stappen genomen om dit te voorkomen, het is nu misgegaan, maar om het te voorkomen uh, dat het vaker misgaat? Ja, ja, zeker. Ja, dus, ik bedoel, de boten zijn veranderd in design. Uh, we hebben een, een hogere opbouw om bemanningen te, te beschermen. Uh, ja, de technologie van veiligheidsmaatregelen is ook uh, enorm gestegen. Uh, uh, persoonlijke location devices. Dus, dus, dus machientjes die via de satelliet mm -hmm. aangeven waar je bent. Uh, training. Uh, en dat soort dingen. D daar zijn we altijd mee bezig. En uh, dit is nummer maar één prioriteit. Alleen een ongeluk, en dat is met alles... of je nou uh, zeilt, of je nou beklimt, maar ook of, als je nou wielrent of, of voetbalt... ongelukken bestaan. En, en dat is het moeilijke in veiligheid. is dat, dat die ongelukken vaak uit een hele onverwachte hoek komen. En, en ja, uh, uh, we moeten afwachten wat er is gebeurd. Maar Ik, vaak gebeuren dit soort dingen uit ongelukken. In, in het wielrennen zeggen ze de Tour wacht op niemand. Dat is hier ook niet gebeurd. De race ging gewoon door. Is dat een, een, een verstandige keuze? Is dat een goede keuze? Het is de enige keuze. Uh, en het is ook niet zozeer dat die race doorgaat... maar men gaat daar met 70 km per uur voor de wind uit. Uh, terugkeren is niet een optie. Dat is levensgevaarlijk. Ze moeten rond die Kaaphoorn. Uh, er is geen andere plek om te gaan. Dus het is, die boten zijn al dagenlang bezig met overleven. De, met er varen geen andere boten en... achteraan... die, die misschien uh, mensen kunnen oppikken. Ik zeg wel, nee, iets als een leed oorschijn. Nee, lezer, nee dat is het, dat is, ja, het is het nadeel dat ze laatste lagen. De rest van de vloog... Klacht ja, 200 okay. mijl voor. Dus het terugkeren was één te gevaarlijk. En twee zou de terugweg te lang duren. Uh, uh, zodat zodat uh, ja, de risico dat, dat men een overlevende vindt uh, uh, echt te klein is. In dat en, opzicht lijkt het uh, ook op de bergsport... Hè, waar ze ook ervoor kiezen om mensen achter te laten. Vanwege dat gevaar ja, voor de anderen. Ja, ja kijk, je, je, er gebeurt wat. En je moet blijven nadenken en een risico-overweging maken van joh. Uh, uh, we willen in ieder geval niet dat, dat er nog meer fout gaat... en nog meer uh, menselijk leed is of, of, of gevaar loopt. Dank. En dat is, dat is de moeilijkste keuze. Die, dat houdt mij eigenlijk vandaag de dag uh, het meeste bezig. Is wel, uh, hoe gaat het met die jongens nu aan... Uh, natuurlijk met de familie en, uh, en, en, en alle dierbaar... maar ook die, die, die crew nu aan boord. Want die moeten, uh, die en, moeten echt door, ja. Uh, ja, de Nederlandse Annemieke West die daar aan boord zit... die, ja. wil, die, die ik dan persoonlijk heel goed ken... Uh, van joh, uh, ja... Ja, ze hebben namelijk nog een hele moeilijke periode te gaan... om rond die carbone te komen. En, en ze hebben daar alle, alle focus voor nodig. En dat is heel erg moeilijk. Gert-Jan Portman, dank voor uw reactie. En uh, u bent dus ook ambassadeur van de finish van de huidige race... in juni in Scheveningen. Ik denk dat we ook, wel ook bij het overlijden van John Fisher zullen stilstaan. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Zometeen, de Groene Amsterdammer deed onderzoek naar discriminatie in de huursector. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur. De Tweede Kamer is zeer boos op de Haagse imam... die burgemeester Abu Taleb, een afvallige moslim, zou hebben genoemd. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20 minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 Zes Rotterdamse jongens, tussen de 8 en 12, mogen voorlopig alleen nog maar met hun ouders naar een winkelgebied in het noordoosten van Rotterdam. Ze hebben een winkelverbod gekregen omdat ze eigenaren en klanten lastig vielen. De politie noemt het gedrag van de jongeren absurd. Een Forum voor Democratie en Denk komen definitief niet in het Amsterdamse college. Volgens de informateur ziet geen van de partijen de samenwerking zitten. Forum en Denk hebben beide drie zetels na de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks werd de grootste. Willemijn Zomertijd is van het weekend ingegaan. Maar de zomer, in ieder geval zelfs de lente is ver te zoeken. Nu koud en nat vandaag. Op dit moment wel even. Ja, het is gewoon een grijze boel uh, buiten. Vanochtend was her en der nog wel een beetje een glimpje zon te zien. Maar verder trok het al gauw uh, dicht. En uh, qua neerslag hoeveelheden. Het is niet zo heel erg veel. Het is vooral toch wat lichte regen of motregen wat open overtrekt. Dat ziet er morgen heel anders uit. Want uh, morgen krijgen we opnieuw te maken met in de ochtend bewolking die toe gaat nemen. En daar gaat dan uh, in de loop van de ochtend ook regen uitvallen. Als eerst in het zuidwesten. Van ons land. Maar morgen kan het wel zo'n 10 tot 20 mm opleveren. in vooral de zuidelijke helft van het land. Ik denk in het noorden echt wel uh, wat minder. En dat soort hoeveelheden natuurlijk niet overal. Maar het wordt wel een natte boel. Heel anders dan weer dan vandaag. Uh. Komt het dan nog goed? He? Gaan we. dat is waar nu twee. de lage drukgebieden die bleven bij ons weg. Nu ze hebben er dus één. krijgen we weer een hoge drukgebied? Nee, nee, nee. We blijven eigenlijk een beetje onder invloed van dat uh, grote sturende laag. Uh, zal ik maar zeggen. die af en toe storingen onze kant op stuurt. Um, morgen is wel echt de natste dag dag van de week. Daarna breekt een periode aan... waarbij we de temperatuur langzamerhand ook omhoog zien gaan. Dat gebeurt dan vanaf vrijdag. Elke dag de zon af en toe wel even doorbreekt... Uh, maar we ook wel eens een bui kunnen verwachten. Maar niet zoveel neerslag dus als morgen. Oh, gelukkig. Willemijn, dank je wel. Kees Works, ANWB Verkeersinformatie. Het was niet zoveel regen, volgens Willemijn... maar het was genoeg om naavondspits in het 100 te sturen. Ja, dat avondspits he? van het jaar. Ja, 860 kilometer. Dat maak je niet vaak mee... Als je nu kijkt naar die plaatjes in de rand, dan zie je het overal rood zijn. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Het, het gaat niet geweldig vanavond. Het zal lang duren voordat iedereen op zijn plek is. Wat valt erop? Nou, de A4 is vol. Uh, vanaf Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude. En vanaf Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en de Benelux-tunnel. Ook nog een te hoge vrachtwagen voor die tunnel. Bij elkaar ruim drie kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Een ongeluk bij Lunetten. Daar is nu de rijstrook dicht. De rijden vanaf Driebergen. Bij de Botlek-tunnel gebeurt een ongeluk met een vrachtwagen richting Europoort. Daarom is die Botlek-tunnel dicht en staat de file vanaf Knappen Benelux. A27, Breda richting Gorkum. Een uur vertraging na een ongeluk bij Werkendam, file rijden vanaf Oosterhout. De A27 is erg druk vanavond, Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein. Gein. Bij elkaar bijna een uur vertraging. En ook de A28, dat gaat niet goed, vanaf Amersfoort naar Groningen. Een drie kwartier vertraging tussen Hademebroek en, en de afrit nieuw Leuzen. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Lees meer op alexvangroningen.nl Nog vijf dagen tot Pasen. Kijk voor alle dagdeals op macro.nl Doorgroeien naar Certified Business Controller. Bezoek nu alexvangroningen.nl Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk... kwamen ze niet meer bij van het lachen.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 Het is acht minuten over half zes. Geen woning vinden omdat je een buitenlandse naam hebt. Ook op de woningmarkt komt discriminatie voor. Een kandidaathuurder met buitenlandse naam... krijgt beduidend minder positieve reacties als hij op een advertentie reageert... dan iemand met een Nederlandse naam. Blijkt uit onderzoek van Weekblad De Groene Amsterdammer... Twee journalisten die dit onderzoek hebben gedaan... zitten bij mij in de studio. Racit Elibol en Jaap Tielbeke. Yes. Goedemiddag, welkom hier. Dank je wel. Dankjewel. Je hebt twee verschillende onderzoeken gedaan. Laten we bij het eerste beginnen. Daarin deden jullie je voor als woningzoekende. Klopt, ja. We hebben gereageerd onder twee verschillende namen. Een Nederlandse naam en een Marokkaanse naam. Uh, op 250 advertenties voor huurwoningen doorheen heel het land. We hebben vier verschillende websites. Marktplaats, Funda, uh, allerlei verschillende huurwebsites. En daarop bleek eigenlijk ja, dat de uh, woningzoekende met de Nederlandse naam... aanzienlijk vaker een uh, reactie kreeg... dan de woningzoekende met een uh, Marokkaanse naam. Dus dat waren wel ja, opmerkelijke uitkomsten direct. We hebben het ook laten doorrekenen. En dan komt er een netto discriminatiegraad uit van 28 heet dat dan. Zo. Dus dat waren toch wel aanzienlijke en uh, ja, uh, schokkende verschillen, vonden wij. Hoe kwam dat bij jou aan, Racit? Uh, nou, het gekke is dat, is dat ik... Voordat wij dit onderzoek deden, dacht ik helemaal niet over na. Toevallig ben ik namelijk zelf ook op zoek naar een huis... met mijn uh, vriendinnen ja, en ja, kinderen. Ja. Um, en dat lukte, lukte al best wel een tijd niet. En uh, het was eigenlijk tijdens het onderzoek dat ik uh, ineens tegen Jaap zei... Van, hey, uh, misschien moet ik mijn vriendin, die een Nederlandse naam heeft... Voortaan laten reageren op huizen. Want zelf had je het nog niet zozeer gemerkt. Maar je kon er niet echt een vinger af krijg, eh, achter krijgen. Maar nu, ja. door dit onderzoek, merkte je van nou: het gaat dus wel heel vaak mis op die manier. Zeker, ja. Dat blijkt inderdaad wel dat als je ja. uh, uh, Rashid heet. dat het uh, gewoon moeilijker is om een huis te vinden. dan als je Jaap heet. Het is ja. natuurlijk wel iets wat. Vele al vermoeden. En we weten het uit de hè, met, met uitzendbureaus. Hadden we het laatste horen. Ja, het nog natuurlijk dus waarom zou het, het dan niet op de woningmarkt uh, voorkomen. Maar het gekke was dat er eigenlijk nog nauwelijks cijfers beschikbaar waren. Nog nauwelijks onderzoek uh, naar mij gedaan. We waren ook beter, bezig met een groter onderzoek naar discriminatie uh, in Nederland. En dit was een vlak waar eigenlijk nog geen onderzoek naar was gedaan. Dus da vandaar dat we hier ook uh, op zijn gedoken. En het tweede onderzoek, hoe gingen jullie daar te werk? Voor het tweede onderzoek hebben we uh, gezegd dat we een woning willen verhuren. We hebben 50 verhuurmakelaars gebeld met dat verhaal. Uh, Na een introducerend prijs zeiden we: uh, We willen geen allochton in mijn huis, kan je daar rekening mee houden. Uh, en dat was helemaal echt uh, uh, vrij schokkend. Want daarvan waren er eigenlijk maar vier van de 50 die zeiden van nee, daar uh, doen we niet aan mee. Als het goed is, kunnen we daar even naar luisteren. Hoe, hoe, hoe dat zo'n gesprek okay. verliep. Ja. Gaan we even luisteren. Maar kunnen jullie, zeg maar, de voorstelectie de voorse die jullie maken, dus die die rondtijd zo? kunnen jullie daar gewoon ook rekening mee houden met, uh, met mijn voorkeuren? Dus ja, of ja, liever wel, ja. of geen ACPET, of. Want ik heb liever ook uh, geen studenten uh, en ik heb liever ook geen, uh, uh, geen allochtonen in mijn huis. Uh, dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar. Nee, dat mag ja, je gewoon zeggen hoor, Alles okay, mag ja. je. Hè? Ja. Kijk ja. Ja, wij wij, jij mag gewoon mij een profieltje opgeven wat je denkt ja. Van, nou ja, dit soort personen wil ik in mijn huis, hè, want het is natuurlijk wel je eigen huis en je wilt natuurlijk wel met een goed gevoel ja. weggaan. Zo studenten dat kunnen we gewoon op de site zetten. Hè, dat het niet okay. is niet voor studenten, ja. maar dat argonen kunnen we natuurlijk niet vermelden op de site. Nee, nee, dat begrijp ik maar ja, dat, dat uh, we niet. Maar we dat, uh, daar daar ja. kunnen we wel rekening mee houden. Ja, ja. Hoor. ja. Nou, kijk, dat zijn dingen op zich, op zich mag je dat niet natuurlijk, maar uh, mm -hmm. ja de, de, de de, de, de, dat, gebeurt, dat gebeurt links of rechts altijd. Voordat men uh, eventueel het huis uh, uh, bezichtigt, weten wij al of dat het uh, zeg maar, matcht binnen het profiel dat we geschetst hebben bij uw bij woning. Ja. Eh, dat het de juiste personen zijn uh, qua aantal, uh, qua afkomst, qua inkomen. Uh, dat ligt wat gevoeliger. <laughs> dat kunnen wij natuurlijk niet zomaar, uh, ja, niet, uh, niet zomaar zo op die manier uh, vastleggen. Ja, je hoort dat uh, sommigen zijn zich wel bewust ervan, maar je hoort ook niet uh, uh, geen nee, het is wel. Er wordt meteen gekeken van, nou, ja, we moeten even kijken. En, ja. en anderen zeggen echt van, dat kan gewoon. Uh, ja, als u dat niet wil. Die laatste, dat is misschien wel goed om te ja. benadrukken. Die hebben dus echt bij de nee gerekend. Dus dat is een van de vier nees. Oh. En verder Die moesten nog lang over nadenken. Of die laatste ja, zeggen nou ja, die idee is nog een beetje onvloers. Dan, ja. ja. Dan is het wel duidelijk. Maar uh, ja, eigenlijk kan je de, de rest van de groep opdelen in twee. Categorieën. De groep die zich van geen kwaad bewust lijkt. Dat is, uh, even uit mijn hoofd, 62 procent. Ik geloof 31 makelaars. En een groep, uh, 15 makelaars waren dat. Die echt duidelijk laat merken dat ze weten dat het niet mag. Dat ze een overtreding zijn en die... Yeah toch nog mee willen doen. Hebben je ze nog geconfronteerd met deze uitvoerst? Nee, we hebben, we hebben wel de brancheorganisaties gebeld. Dus we hebben met NVM en met uh, VBO hebben we gebeld. En uh, dat was uh, uh, nou, ergens wel bemoedigend, want die uh, veroordeelde het keihard. Maar, maar is er toch, even advocaat van de duim voor, maar hebben mm. zij, geven zij een reden aan, voor wordt er nog iets van, ja, misschien komt het daardoor? Hebben jullie ja, ja. Heb je daar iets achter? Ik Ervaring wel, uit het verleden? Ik, nou, de, de, een van de uh, woordvoerders van VBO, dat is ook een brancheorganisatie voor verhuurmakelaars, uh, die zei wel, ja, je moet je wel bedenken dat dit allemaal zelfstandige ondernemers zijn die met elkaar eh, in, in concurrentie mm -hmm. zijn, en dan is het moeilijk om zo'n klant eh, resoluut de deur te wijzen wat ze voor alle duidelijkheid wel gewoon moeten doen. Um, maar ze dus ook het, wel hebben, ze hebben bijvoorbeeld een, een, een nooit problemen gehad met allochtone huurders. Gewoon omdat de klant het vraagt en ze bang zijn van ja, als ik nee zeg, dan ben ik gewoon die klant voor. dat is misschien ook die laatste mevrouw die we horen die toch heel voorzichtig kenbaar maar maakt het mag niet. Maar ja, maar ze die die, die klant toch nog niet. Meer mee te ja, werken, ja, ja, en de andere. Die doen dat wel. Ja, ik vond... ja, maar ze wil niet de klant meteen tegen de mensen. Ze probeert het op een nee, hele nette, van. rustige ja. manier uit te doen. Ze zegt niet dat het wel een schande nee. dat u dit vraagt en gooit het de hoorn Dat nou, Dat toch ze misschien het. problematisch. Is, Want die man zei ook van: uh, op het moment dat je uh, zegt van nou wij doen er niet aan mee, maar we, we nemen de opdracht wel aan. En als jij dan twee uh, kandidaten voordraagt, een blonde jongen en een vrouw met de hoofddoek. Ja, dan weet je bijvoorbeeld al wie het gaat worden. Dus dat is ook, ook, ook problematisch. Ja. Rashid, is er eigenlijk een manier om dit aan te pakken? Ja. Uh, nou ja, wij denken van wel. Uh, uh, want we hebben een goed voorbeeld in België namelijk. Daar is echt op veel grotere schaal onderzoek gedaan. En de uitkomst is zo'n beetje hetzelfde. Alleen wat ze in Gent nu hebben gedaan... is dat ze met, uh, uh, met testen werken. Uh, Praktijktesten waarbij de gemeente uh, eens in een zoveel tijd... makelaars belt met eigenlijk een beetje hetzelfde als wij hebben gedaan... Mm -hmm zodat de makelaars op hun hoede zijn... en als ze we weer zo'n uh, verzoek krijgen, uh, nou ja, daar in ieder geval niet aan meedoen ja Dus dat, dat is dan iets wat werkt en dat ze dan op Ja, dat, zijn, dat, zeg, dat ja. blijkt ook wel. Dat ja. Volgens mij is dat in... Uh, ja, dan loopt het ook echt uh, maar, aanzienlijk uh, terug. En ja. maar staan de Nederlandse makelaars daarvoor open? Voor nou, zo, of, het, nou ja, dat is dus niet zo maar de, de Nederlandse overheid. Ja, we hebben het ook voorgelegd aan uh, minister gevraagd ja. om daarop te reageren. En die zei dat ze dat idee wel uh, interessant vond. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat ze vond dat dat iets is... voor de brancheorganisaties zelf, die ze erop aan zou spreken. Terwijl in België natuurlijk wel echt op gemeentelijk niveau... de gemeente Gent heeft dat geïnitieerd hm met de universiteit. Wat denken jullie? Wat zou beter zijn? De overheid of de makelaar zelf? Nou, De, de makelaar, dan is het natuurlijk ook een beetje... dat de slaag zijn eigen vlees kunt. Ja. Ja. Dus uh, uh, volgens mij is het ook gewoon als signaal naar de samenleving... goed als de politiek zelf. Uh, uh, ja, touwtje in handen neemt hierbij. Ja. Dank voor jullie komst naar de studio. Racit Eliebol en Jaap Tielbeke. Prachtig. En dat uh, onderzoek staat in het weekblad De Groene Amsterdammer. Naar Kees Kwaks met de drukste ochtends, uh, ochtendspits, nee, avondspits van het jaar, Kees. Je mag hem nu gerust vervangen met de drukste spits van het jaar. Ja, want, zo erg uh, is het. Ja, ja, zo erg is het. Uh, we zijn dik boven de 900 kilometer uitgekomen. Dat hebben we ook in geen enkele ochtendspits gezien. Um, er staat bij elkaar ruim 900 kilometer. Waar gaat het vooral fout? Nou, In ieder geval de A4, Amsterdam-Rotterdam. drie kwartier vertraging tussen Leidse Dam en Keepelplein. De Botlektunnel is dicht richting Europoort vanuit Rotterdam. Dat gaat nog zeker twee uur duren, zegt Rijkswaterstaat. Vanaf Pernis tot aan de tunnel 8 kilometer met bijna een uur vertraging. En drie kwartier is de vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen... na het ongeluk bij de afrit in Nieuw-Leuzen. Omrijden kan het verkeer via Emmeloord. Greenpeace stapt uit het FSC-keurmerk voor hout. Volgens de Milieuorganisatie garandeert dat keurmerk... niet meer dat bomen op een verantwoorde manier worden gekapt. De helft van al het hout dat in Nederland wordt gekocht... heeft dat FSC-keurmerk. Hilde Stroot houdt zich bij Greenpeace bezig met biodiversiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent nu in het Amazonegebied in Brazilië. Zeg Greenpeace, toch ooit een van de oprichters van dit keurmerk... stopt er nu dus mee. Waarom? Ja, yeah, ehm... Um wij zien, als je kijkt naar FSC-certificering wereldwijd... zien wij grote verschillen in implementatie daarvan in de verschillende regio's. Je ziet in een aantal regio's waar het echt nog wel heel goed gaat... en waar je echt wel garanties ziet voor verantwoord bosbeheer, zoals in Canada. Maar je ziet ook regio's zoals Rusland of de Congo-bekken waar dat niet zo is... en waar FSC niet die garantie kan bieden voor duurzaam bosbeheer. Om, omdat dat zo is en omdat wij he, als Greenpeace uh, lid zijn van FSC... geven we daarmee natuurlijk ook naar consumenten het signaal af... het zit allemaal goed. En na heel lang uh, intern geprobeerd te hebben... om uh, de problemen binnen FSC uh, opgelost te krijgen... vinden wij dat we naar buiten toe dat signaal uh, niet meer goed kunnen geven. En uh, willen we daarover transparant zijn... en hebben we daarom besloten om een stap terug te doen. Wij hebben even met de FSC-keurmerk gebeld. En zij vinden het jammer, want ze zeggen... Ja en hoge risicolanden zijn de bedreigingen voor de bossen zo groot dat dat niets doen tot veel grotere risico's leidt. Maar ja, u heeft er zegt u na lang beraad toch anders over besloten. Ja, dat klopt. Kijk, het gaat natuurlijk om dat als wij uh, lid zijn van FSC... dan geven we daarmee ook een signaal naar consumenten af... dat ze FSC-gehout uh, onderkommend kunnen kopen... omdat dat garanties biedt. Nou, wat ons betreft kunnen we dat niet meer waarmaken. En daarom vinden we het belangrijk dat we deze stap zetten. Kijk, het feit dat wij uit FSC stappen wil niet... Z, eh, dat zegt niet dat wij eh, in de toekomst niet... Eh, ons tegen dit keurmerk aan zullen bemoeien. We zullen nu... Vooral van buiten, uh, ja, onze, onze zorgen kenbaar maken en er ook voor zorgen dat FNC hopelijk wel weer zo sterk wordt dat het die garanties wel weer af gaat geven. En verandert er iets voor de, voor de bedrijven zelf en consumenten die dat hout kopen nu jullie uit het keurmerk zijn gestapt? Ja, wij. We zeggen tegen consumenten in eerste instantie probeer je zoveel mogelijk de consumptie van hout en papier te vermijden en te verminderen. Als je het hebt over wegwerpproducten bijvoorbeeld, de bekertjes, probeer je dat soort producten zoveel mogelijk te verminderen. In tweede instantie kijk naar gerecyclede producten. Gerecycled papier is er gewoon, almaas verkrijgbaar hier al in Nederland, maar kijk ook naar tweedehands hout. En als je dan dat niet kan vinden, dan is FSC nog wel steeds het allerbeste alternatief wat er is. Beter als andere certificatiesystemen en andere logo's. Uh, die he, helemaal niet de garanties kunnen waarmaken. Maar kijk dan wel vooral naar uh, uh, producten die ook voor 100% bestaan uit FSC. Hm. Want dat is ook een van de uh, problemen die wij hebben met FSC. Je hebt uh, producten die volkomen FSC-gecertificeerd zijn... maar je hebt ook producten die uh, bestaan uit uh, samengesteld hout. Maar dat staat er niet op. Dat is dezelfde sticker wel... die erop zit. Er staat niet te bewijspreken nou, 80% het... FSC. Ja, dat staat er wel op. Oh. Je kunt zien als het FSC 100% op staat. Dan zit je goed. Mm -hmm. Maar je hebt ook FSC Mixed, heet dat dan, dat label. En dat bestaat dus voor een deel uit niet gecertificeerd hout. En da ook daar hebben wij wel ernstig problemen mee. Want het geeft gewoon uh, eigenlijk, ja, is dat naar de consument toe niet helemaal fair. Heel de stroot van Greenpeace. Dank u wel. Testing, one, wat gebeurt er als je een choreograaf laat samenwerken... met een kunstenaar uit een andere discipline? Wat voor ballet krijg je dan bijvoorbeeld? Artistiek directeur Ted Bransen van het Nationaal Ballet vroeg zich af... en maakte er dit jaar voor de tweede keer een voorstelling van. Dutch Doubles heet hij. Onder meer harpist Remy van Kesteren en choreograaf Ernst Meisner... namen de uitdaging aan. En verslaggever Karin Alberts was bij een repetitie. To yeah. Yeah. Ja, het is cleaner en dan is het te leren. Ja, dat is Ja, van Kesteren. Hoe is het nou om in zo'n repetitieruimte... mensen op jouw muziek te zien dansen? Ja, het is een waanzin. Ja, bedoel, je hebt iets gemaakt en uh, daar ben je heel lang natuurlijk met jezelf mee geweest. En dan zo dat al tot leven horen komen door een orkest, is al geweldig. Maar dat er dan ook nog een heel nieuwe laag wordt toegevoegd eigenlijk... dat je ineens de muziek gaat zien... doordat uh, ja, een goede graaf daar passen bij bedenkt... ja, dat vind ik iets magisch. Was het je eigen idee om met Ernst Meisner samen te werken? Uh, niet in eerste instantie. Ik kende zijn werk wel. Maar het was eigenlijk Ted uh, Bransen, de directeur hier... die, uh, die zei, uh, nadat ik vier jaar geleden met Hans van Manen had samengewerkt... misschien is het wel leuk... Als je Ernst is ontmoet. Want uh, ja, hij is ongeveer mijn leeftijd. en uh, hij zei: Jullie zijn met dezelfde soort zoektocht bezig. En uh, hij kon zich voorstellen dat het wel een match zou zijn. En uh, nou, daar ben ik hem heel dankbaar voor, want dat was het zeker. En daarnaast is het ook nog eens een keer de allereerste keer dat je voor een orkest componeerde. Hoe is dat? Ja, ook dat is toch alweer, was wel verschrikkelijk eng. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb wel, nou ja, pas sinds kort ben ik mijn eigen muziek aan het maken. En dat ik natuurlijk een, een, een verleden in de klassieke muziek heb... waarbij eigenlijk het componeren en het, het muziek maken gescheiden werelden zijn. Dus ergens in mijn hoofd zit nog steeds iets van... ja, dat, dat hoor ik eigenlijk niet te doen. Maar ja, die drive die van binnenuit is om, om mijn eigen muziek te maken... en ook met mijn band te spelen, die, is zo, uh, ja, die was zo groot. En dit was een soort logische volgende stap. Want ik heb natuurlijk een enorm, ja, ik heb veel met orkesten gespeeld... En, ik hou van al die instrumenten die erin zitten. Die hoorn die vind ik zo prachtig. En, die, en de van God. En, nou ja, en die strijkers natuurlijk. En, dus ik had er allemaal wel een idee bij. Maar ja, hoe dat precies te doen wist ik natuurlijk ook niet. Dus ik heb uh, afgelopen jaar uh, zo'n dik boek van duizend pagina's uh, bestudeerd. En uh, alles proberen te leren. En natuurlijk weet ik nog steeds niks. Maar, uh, maar is ja. voor herhaling vatbaar? Of was dit eens maar nooit weer? Nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk is, ja nee. Ik wil door, maar... Het was ook verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, zoiets maken en het niet weten. En, uh, maar ja, er is wel iets uitgekomen waar ik, waar ik echt heel blij van word. En wat er nog niet was. Choreograaf Ernst Meisner... Was je nou meteen enthousiast toen je hoorde dat je met Remy van Kesteren... zou gaan samenwerken in dit project? Ja, natuurlijk, meteen enthousiast, want Remy is een geweldige uh, muzikus. En uh, heel spannend ook, hij is een hele nieuwe weg ingeslagen. Dat was eigenlijk een van onze eerste gesprekken samen. Dat hij niet meer alleen maar uh, het klassieke werk wil spelen... maar nu ook met zijn eigen band en nieuwe muziek wil maken. En, en wat heeft het jou als kunstenaar, als choreograaf opgeleverd... deze manier van samenwerken met zo'n kunstenaar uit een heel andere discipline? Nou, ik denk dat het, het samenwerken met, met zo'n iemand anders... Met, met ook weer heel veel andere ideeën... dat dat mij weer pusht uh, om, om, om op een andere manier naar dingen te kijken elke keer... Uh, en ook uh, bepaalde klanken die uh, Remy heeft gebruikt. Uh, bepaalde uh, instrumenten die hij heeft gekozen voor de score. En op een gegeven moment zingt hij zelfs uh, uh, in het stuk. Dat was dat zijn te... idee of de jouwe? Dat was zijn idee en dat vond ik meteen prachtig. En ik, en ik wist ook meteen wat ik daarmee wilde doen. Maar dat soort dingen, dat, die pushen je inderdaad. Om, om ook weer andere beweging daarbij te zoeken. Well. Dat is niet slecht. Dat is niet je hebt En de bedenker van het hele project, artistiek directeur Ted Bransen, heeft ook samengesteld en gekozen welke koppels met elkaar gaan. Is het niet? Uh, ja. ja, eigenlijk in dit geval wel. Ja. Nu zie ik alleen hier een klein stukje van de repetitie. Ja. maar beschrijf het Is benoem het eens. Wat, wat is er bijzonder aan, deze, aan dit eindproduct? Nou, wat bijzonder is, is denk ik dat uh, die samenwerking... echt een samenwerking is geweest. Het gebeurt niet zo vaak dat, dat componisten en goeie zo nauw met elkaar werken en zo goed naar elkaar luisteren. Heel vaak heb je een samenwerking waarbij de een zegt... nou, dit wil ik doen en de ander volgt. En hier hebben ze echt echt naar elkaar geluisterd en ook echt elkaar beïnvloed. En dat geeft echt een meerwaarde. Want we zien nu een stuk met een groot orkest in de bak. Een band op twee kanten van de, de randen van de orkestbak. Waaronder Remy ook. Uh, en tien en prachtige dansers in een heel mooi bewegend uh, toneelbeeld. En je krijgt steeds nieuwe verhalen te zien eigenlijk. ja Ik vind het een heel bijzonder stuk geworden. Deze dubbels tot half april te zien in het Muziektheater van Amsterdam. Zometeen na zes de boze reacties uit de Tweede Kamer over de uitlatingen van Iman Fawaz. NPO Radio 1. Goedemiddag, mevrouw Ayyubagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. goedemiddag, meneer Dommetburger. Trouw zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.